tegen de achtergrond van de aanhoudende protesten tegen het regime. President Raisi hield op het Azidi-plein in Teheran een toespraak. Hij noemde de protesten door het buitenland gesteunde opstanden. Hackers wisten de uitzending van de toespraak... via de staatstelevisie voor 20 seconden te onderbreken. Veel, vaak jongere, Iraniërs willen een einde van het streng religieuze regime. De Turkse president Erdogan zegt dat plunderaars hard worden aangepakt. Tijdens een bezoek aan het aardbevingsgebied zei hij dat mensen die zich bezighouden met plundering of kidnapping de harde hand van de staat zullen voelen. Het is onduidelijk of er werkelijk ontvoeringen zijn geweest waar Erdogan op doelt. Maar de afgelopen dagen zijn in ieder geval tientallen plunderaars gepakt die spullen meenamen uit bedrijfspanden en winkels. Vaak werden de daders ook mishandeld, is te zien op video's op sociale media.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 One race of and another inferior yeah, is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is wrong. The color of the size. I've got to say, war, and until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this is our head But until that day. Shut ik zou zeggen, allemaal hele goede middag. Hier is weer ondergetekende verheid bij ZFM Entertainers. Vier tot de klokjes van uh, 7 uur. En dit is natuurlijk Bob Marley en de Walers. En ja, war, no trouble. Of no more trouble. En dat sluit eigenlijk wel een beetje aan. Uh, maar met uh, ja, wat, uh, eigenlijk, uh, de gekkigheid die allemaal uh, aan de hand is in, in, in de wereld eigenlijk. Ja. En uh, ja, zo gaan we ook uh, door naar de stylist van het zuiden, Roy Donders. En dan hebben we het over Flamingo. Een verzoekje aanvragen kan hoor. Ga even uh, naar uh, www.zvmartiesten.nl Daar uh, kan je op een linkje klikken, luisteren, kijken... Hemel zijn. En ik vroeg me af waarom ben ik hier niet geboren? El Corazon, mi amor Hier wil ik voor altijd blijven Hier wil ik voor altijd zijn Viva la vida loca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 Lekker hoor. En eh, uh, ja, toen viel mijn muis uit elkaar hier ook. <laughs> en uh, ja, we gaan verder met de uh, reek Benjamin. En ik leef vandaag. Ik weet het zeker van u het nog kan. Zeg ik jou dat ik het ga, Ik voel me gevangen Dus ga nu mijn hart En mijn gevoel achterna Laat me vrij Of wil je nog een keer Dat ik blijf vannacht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 Ja, de muis is gerepareerd. Dit was uh, Ray. En uh, Ray had het over Ik uh, leef uh, vandaag. En we gaan nog lekker gauw oude draaien van uh, Tatjana Simic. En zij hebben het over Ik Laat Je Gaan. Entertainer van jou tot de is van 7 uur. En uh, ja, voor de vroege eters. Alvast eet smakelijk!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 De tekst had een beetje verkeerd om. Het was al lang niet meer van. Maar goed, blijf mooi nemen. Ik laat je gaan, al is er niemand van wie ik zo hou. Ik gaf mijn hart.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 Door mijn haren, nu is het allemaal voorbij Ik laat je gaan, al is er niemand van wie ik zo hou Ik gaf mijn hart aan jou, ik voel mijn tranen branden Alles was gelogen, het is nu allemaal voorbij Jana Stimic. En ik laat je gaan hier bij ZFM. Entertainer for you. Ja, we proberen John van den Hoven te bereiken. Maar hij neemt nog niet op. Hé, hey, ja, zit hij. Ja. Draai nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, gezellig, Fred. Tengo en una libreta tantas canciones. tiene tu nombre y tengo razones. Para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones y dice que ayer San Sebastián ni si tengo que escoger me quedo me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan, yo iré yo iré contigo y si te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 Siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo.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 en omstreken. I'm <laughs> Ja, het gaat niet, het gaat niet helemaal eh, eh, lekker. En eh, van harte hier met eh, de computer. Ja, nou, wat je. Eh, het is niet anders. We doen het ermee. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainers for You. Dan gaan we gewoon verder met de Leven zonder jou. Bart Heemskerk in eh, Ja, heeft u laatst kunnen horen natuurlijk. in de uitzending van Zandvoort voor jou. Toen ik jou leer te kennen mijn wereld even stil Een tonel van gevoelens Een eindeloos verschil Ik kan zonder Je zachtste kus me pijn. Elke aanraking steekt mij in mijn hart. Ik voel mijn. Me... Op jou op zoek naar echte liefde, die jij me geven zou. Take back my... blijven, dan doe ik dat voor jou, niet langer als je liefde, niet langer meer van jou, want dan blijf ik van je houden, zonder dat je om mij geeft, ik hou dit niet langer vol, ik heb door jou Prachtige vertolking, ja. Dat allemaal door de Bart Heemskerk in Een Leven Zonder jou, Ja, waarbij hij uh, zijn verhaal vertelde natuurlijk uh, op uh, afgelopen... Uh, de eerste aflevering van Zandvoort voor jou. Ja, daar vertelde hij in dat het uh, speciaal geschreven was uh, voor iemand... Uh, waar die ooit eens heeft opgetreden. En ja, die dame die was ziekelijk en... Uh, Inmiddels uh, in december overleden. En daar uh, aan uh, heeft uh, Bart dit nummer, uh, ja, te, geschreven. En te danken eigenlijk, ja. Hey, um, Kijk hoor. Hey, hallo luisteraar. Ja, zo is het. En we gaan lekker verder met, uh, ja, Meteor. En Hanna mee. En wat, wat wil je van mij?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 dat jij geen moeite doet Oh, maar het kan niet zo doorgaan Vragen, hou ik je vast dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, want zelfs die keus die vol verplicht. Meteor en Hanna mee. En ik had natuurlijk een verzoekje. En uh, dat verzoekje wordt aangevraagd door Miranda... vanuit Rotterdam. En uh, ja, die wilde een plaatje horen... speciaal voor mijzelf en mijn wederhelft. Nou, hier komt hij dan. Ik heb genomen... la di, -da -di, -da -di -da. Ja. Montagnier. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat is mijn dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat blikt dus zo. Stemmen mij als bij de deur. Ça weer mon cœur Oui, mon cœur hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble voor toujours. Stemmen mij nou, gaat maar door. Ik hoor je naam encore, encore. Ik doe, is nooit genoeg. Oeh, zijn wij klaar, est-ce que c'est Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da. da.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 Ik zag ook weer door Ruby hier in Rotterdam. En nogmaals, dankjewel ervoor. Cloud was dit. En la da da. in mot. Dit zijn mijn laatste woorden. Het is toch een, het blijft toch een lekker nummer, En we gaan nog één plaatje draaien. En daarna gaan we bellen met John Enten. En eerst gaan we naar Spanje.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 maar één keer in het jaar, dan ben je vrij Dan gaan we weer een keertje met vakantie En een land, dat is ideaal voor mij Je pak je koffer en je staat dan in het vliegtuig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 ja in Spanje, waarschijnlijk schijnt altijd de zon, Mart Hoogkamer. Eh, lekker hoor, ja hoor. En uh, Sjoen, wat vind jij ervan? Ja, ik zeg altijd in Zandvoort geen de zon. <laughs> schijnt niet maar vandaag, want het <laughs> is een beetje grijs. <laughs> ja, dan hoef je niet zo ver weg. <laughs> nou ja, oh. hij komt eraan. Ja, daarom, daarom. En ik vind het altijd wel mooi, zeg maar, uh, als ik dan op de weerkaart kijk, en ik kijk ook heel veel naar, naar de zeekant, naar, naar Zandvoort, ja. en, uh, Noordwijk en Noorop. Je ziet altijd een heel groot verschil tussen het oosten en het westen qua weer, zeg maar. Ja, klopt. Of het, het vriest hier en bij jullie is gewoon 18 graden en de zon schijnt, uh, <laughs> ja, dat is heel apart. Ja, het is een. Maar dat is uh, de hebben van de zee, zeg maar. Of ja, wind van ja. de zee, of uh, precies andersom. Ja, inderdaad. Nou, ah, het, is, het is net dat, uh, als in Portugal, hè, uh, altijd de briesje van die oceaan en uh, <kwijnt> daar hebben ze het altijd. Uh... Even kijken hoor. Ben je er nog, John? John? <kwijnt> ben je er ben je je nog, John? Ik... Ja, ik ben er wel. maar je, breek of wat moet ik doen? Ja, nee. nee, er ging uh, telefonische technici uh, iets, iets fout. Ja, misschien draait je los, uh, nee, weet je wel. Uh, nee, er zat, uh, zat iets, iets anders doorheen Maar goed, uh, je, je bent er weer. Ja, we zijn er weer. Dus. Geen probleem. Nee. Hé, hey, maar uh, jij bent nu wel ziel uitgebracht. Een ogenblik. Ja, ik, ik, ik, ik wou net, uh, toen je belde, ik wou net zeggen één ogenblik, maar uh, <laughs> uh, ja. Ik was al te snel. <laughs> Nee, maar het, het, het ogenblik, uh, het nummer gaat lekker? Ja, nummer gaat lekker. En uh, ja, het probleem van Nederland wel, uh, laat ik zo zeggen. Je belt een verzekering, of wie dan ook maar. Ja, ja. er zijn nog uh, zoveel wachten voor u. Of één ogenblik AUB. Of druk op, de, uh, op één, of druk op twee. Ja, verschrikkelijk. Ja, ja. En druk je op negen, dan zit je weer zo voor nu. En zo gaat het maar door. Ja, dus, ja dat, uh, en, dat zeggen ze er nog bij, hè. Als je het nog een keertje wil horen. Ja. <laughs> En anders ga je naar de website... of ja. je kunt een chatbericht een achterlaten... Ja, uh, en dan krijg je te horen van... ik begrijp uw vraag niet. Nee, ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Dat is echt het algemene probleem... Eh, ja, wat er gewoon... Eh, aan de hand is, zeg maar... Eh, hier in Nederland. Ja, nee. Nee, dat, dat, dat klopt. En ja, ik dacht van uh, mevrouw zei ja, vorig jaar, zei, John, je hebt al een keer de aantekening gemaakt van uh, alle medewerkers en uh, of weet ik zoiets zeggen. Ja, dat is waar ook. Dus ik in de computer weer kijken. En toen kwam er een tekst uit van 2008, Die klopte niet helemaal meer, maar toen ik een beetje aangepast. Ja, en werd, uh, ja nou, mijn broertje user Ik zeg volgens mij uh, is er nu wat, uh, daar kunnen we wat moois mee doen. Nou. Hey, ben ik naar hem toe gegaan, hij heeft een gitaartje gepakt. Ik begon het teneurien. En uh, ja, nou, we, <laughs> zo stilstaat. Ja, nou ja, kort en bondig eigenlijk. Ja, kort en bondig, ja. Ja, ja. Dat is, uh, ja ideeën die, die liggen meestal wel op tafel. En uh, ja. ja, soms heb ik uh, te veel ideeën en te weinig geld, zeg maar. Ja, <laughs> ja, ja dat, dat probleem kennen we allemaal, denk ik. Ja, ook. <laughs> We en willen zoveel, uh, maar. Ja, je kunt niet alles laten. Nee, nee. Nee, maar goed, uh, heb je nog wel iets op de plank leggen waar je, waar je binnenkort mee uh, aan de gang gaat? Ja, ik wou eerst nog... Uh, ja, de carnaval komt er wel aan en noem ja. maar op. Maar ik vind, uh, ja... Dit is, het is een soort carnavalslied, maar ik zeg, na de carnaval uh, kan het ook nog gewoon, gewoon doorlopen. Ja, en, ja. ja. ik probeer er nog meer uit te halen, omdat... Ja, het is uniek, er is nog nooit een liedje over gemaakt in Nederland. Nou, inderdaad. Nee. En, uh, ja. en daarom vind ik het jammer om nu maar te oh. laten liggen. Ik probeer gewoon nog even een maand door te gaan... en dan uh, kijken waar het uh, strand misschien het krijgt. Want dan wel te horen van alle medewerkers zijn in gesprek. <laughs> ja, en, en, en, als u, uh, en als u wil reageren... kun je altijd nog via de website. He? Ja. ja <laughs> <laughs> hey, maar John... Uh, ja, Waar kunnen we dadelijk uh, uh, jou verwachten? Uh, sta je dadelijk nog ergens op podia? Of, uh... Ja, ik, uh, ja ik, ik, ik, zit, ik zit met de carnaval onderweg in Nederland en in Duitsland. En uh, uh, ja, het, het gaat mooi. Laat ik zo zeg, Gelukkig is corona weer achter de rug. Ja, gelukkig. En, wel. Dat, dat, ja, dat heeft voor iedereen een uh, hele grote impact gehad. En ja, en, uh, ja, en maar gelukkig is dat nou weg en uh, we, we kunnen weer gewoon uh, lekker doen wat we mogen doen. Ja, wat sta jij nog? Sta je nog eh, ben je nog ergens eh, gevraagd voor de, de zomertijd? Voor de zomertijd, ja, bij, bij jullie in de buurt, daar, daar zit ik niet zo, zo vaak, laat ik zo zeggen. Ik zit meer in het uh, ja, noorden en dan uh, gewoon he, helemaal naar beneden, naar Brabant en uh, ja, de grens over in Duitsland. En uh, ja, nee, nee bij, bij jullie zit ik. Uh... Ja, dan zit je ergens in het midden links, hè? Ja, ja, ja. <laughs> uh, hoeveel hangen <laughs> Ja, inderdaad. <laughs> nou, maar goed, maar als je... Het, het, het zal wel een keer leuk zijn om bij jullie ook, uh, ja, met de klompen aan uh, ja, te dansen en noem maar op. Ja, nee, dat is dat zeker. Dat, uh, ik bedoel, uh, ja, wij zijn er voor te poren. Ja, nee, dus uh, het is altijd goed. Als er wat is, uh, je belt maar en dan uh, kan, uh, dan komen we een keer langs. Heel makkelijk. Ah, Oké. Okay. Dan rest mij alleen nog de vraag van, kondig jouw single aan, dan gaan wij hem draaien. dat is, dat is helemaal mooi. Ja, lieve, lieve luisteraars, uh, ja, Zandvoort is mooi, Anzee is mooi, en uh, John Enter die heeft ook een mooie plaat gemaakt, en die heet in Ogenblik. Hé, hey, John, en uh, nog eventjes wat anders. Gedoet, wij kunnen mensen jou volgen op uh, YouTube, uh, Facebook... Ja, laat ze maar kijken op YouTube. Druk maar in één ogenblik En je komt er wel, maar het is een hele mooie clip. Ja. Okay. Gaan we ja. doen. Oké, okay, hey, dankjewel mee. en een goed weekend, hè. Ja, zelde. Medewerkers zijn weer in gesprek. We worden gek. Oh, zo gek. Alle medewerkers zijn weer in gesprek. Wat je ook een medij over. Voor een kleine wijziging. Een ogenblik geduld, een ogenblik geduld. De wachttijd is weer erg lang. We helpen u zo snel het kan. Een blik, geduld, een ogenblik geduld. gesprek. We worden gek. Oh zo gek. Alle medewerkers zijn weer in gesprek. Wat je op doet, een chat of een whatsapp. Ze zijn echt allemaal bezet. U zit weer in het hoofdmenu, een keuze uit twee opties nu. Een ogenblik Druk dan maar eens op de twee Een ogenblik geduld Een ogenblik geduld Maar gaat het over energie? Verspil geen tijd en druk de drie Een ogenblik geduld Nou ben je echt klaar mee. Dag. Zo is het. Daar denken wij ook altijd aan, Joen. Hé, hey, um, wat gaan we doen? We gaan nog een uh, plaatje draaien van uh, Stephanie. En ik laat hem jou geen tranen meer. Blijf erbij. Entertainer tot de klokjes van 7 uur. En... Uh, ik zou zeggen, ga naar www.zfmartiesten.nl voor een verzoekplaatje aan te vragen. En dan komt hij automatisch bij mij terecht. Ik gaf mijn adem, gaf mijn leven. Ik heb mijn ziel jou ook gegeven. Alles wat ik deed, dat stond jou wel aan. Maar het kwam niet bij jou binnen. Wat moet ik nou nog van of self jou geen tranen meer. Deze dame uit uh, Afkomstig uit Oostenrijk eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een Oostenrijkse en uh, ja, geëmigreerd naar Nederland. En ik uh, ja, heb om jou, uh, laat hem jou getranen meer. Stephanie. En wij gaan nog een plaatje draaien. Zo uh, lekker uh, voor het nieuws. En dat doen we met Guido van de Graaf. En ja, hier bij jou. Blijf er lekker bij, want zo in twee duur natuurlijk eh, hebben we ook nog lekkere muziek. De Driebedrijven van Fritte en we gaan nog bellen. Heerlijk en eh, ja, gewoon bijblijven. Soms loop ik in de regen, maar de druppels doen me niet. Want jij bent in mijn leven, je bent alles wat ik zie. Er is maar in weg. Van Guido van der Graaf. Ik ben hier bij jou. En uh, ja, onlangs was hij hier nog in de studio. Gerard van der Post. En zijn nieuwe single. ooit. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur met Entertainment Review. Ik weet nog goed, ik was de weg behoorlijk kwijt. En was alleen het hele leven was een strijd. Voelde me rond en dacht, dit komt toch nooit meer goed. I don't know, I don't hij zag het op en heen Zijn jongen en gerold Want op een dag worden Je wensen vervuld Hou van jezelf En leer de mensen te vertrouwen Ooit zal het beter gaan, gaan Zie jij jezelf staan Zal de ander zo klaar Met je samen gaan Je bent niet echt alleen Er is voor iedereen Ooit een jullie overgaat, heb nooit te laat, ook niet voor jou. Jaar later ging ik naar dezelfde kroeg, daar zat een meisje ongelukkig en ik vroeg, kan ik je helpen, maar ze keek me treurig aan. Ze zei het is over, niemand ziet me staan. Ik zag haar toppen en zei: Meisje, heb geduld. Want op een dag worden je wensen vervuld. Hou aan jezelf en leren mensen te vertrouwen. Ooit zal het beter gaan, zie jij jezelf staan. Zo een ander, zo klaar met je samen. Je niet er is wat iedereen. Wat een miljoen braaf, je hebt een niet, niet voor jou. <tied>